in boekraad met het NWS-journaal. De politie stuurt in Breda groepen jongeren weg uit het centrum omdat het daar op sommige plekken te druk wordt. Tientallen feestvierers staan dicht bij elkaar en trekken van plek naar plek. Vandaag zou in de Brabantse stad een groot feest van radiozender 538 worden gehouden. Dat ging na protest niet door. Het lijkt erop dat er toch groepen jongeren naar Breda zijn gekomen. Onder huisartsen is onrust ontstaan over de uitspraken van het RIVM over het AstraZeneca-vaccin. RIVM-chef Jaap van Delden zegt in het AD dat het AstraZeneca-vaccin al snel niet meer nodig zal zijn voor de vaccinatiecampagne. Huisartsen reageren verontwaardigd omdat zij de komende weken nog ruim een miljoen mensen met het vaccin kunnen prikken. Het kost ze al de nodige moeite om een behoorlijke opkomst te krijgen. En de uitspraken van het RIVM helpen daar absoluut niet in, stelt de Landelijke Huisartsenvereniging. De politie heeft gisteren ingegrepen bij een examenstunt in Bussum... waar jongeren op straat alcohol dronken en feest vierden. Ook hebben scholieren met geweld geprobeerd hun school binnen te komen. De leraren zijn aangevallen en geïntimideerd, zegt de rector van de school tegen regiozender NH Nieuws. Politiemensen gebruikten hun wapenstokken om de groep weg te jagen. Twee jongeren zijn aangehouden en tientallen tieners kregen een boete. Leiders van Aziatische landen zeggen dat ze afspraken hebben gemaakt met de militaire machthebbers in Myanmar. Een belangrijk punt is dat mensen die op straat tegen het leger protesteren niet worden doodgeschoten. Ook moet er een dialoog komen met alle betrokken partijen in Myanmar. En moet het leger humanitaire hulp toelaten. Het leger greep op 1 februari de macht. Bij het neerslaan van protesten zouden meer dan 700 doden zijn gevallen. Het weer... Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 1. Lokaal kan het licht vriezen. Morgen opnieuw een droge dag. Vooral in de middag zijn er zonnige perioden. Het wordt dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is bij Zwaan bij de ANBB. Op de A7 van Zaanstad naar Den Hoever... staat Fieder bij Hoorn Noord 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeersinformatie.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 2 uur entertainer voor jou. Mijn naam is Grit Heij, welkom. En als je zit te eten, eet smakelijk. En heb je net gegeten dat het u wel mogen bekomen. Hé, hey, um, we gaan een uh, lekker nummer draaien van uh, ja, Bert Verbeek. en uh, jij was de liefde van mijn leven. Blijf erbij, want zo dadelijk hebben we nog iemand in de uitzending. En uh, ja, we gaan ook nog de drieën bedrijven, Fred Heijderij natuurlijk. Dus uh, ja, reden genoeg om te blijven luisteren. Jij, je deed me zoveel pijn en verdriet. Toen jij, mijn zomaar in het ochtend lief. Maar jij, je komt jezelf echt nog tegen. Want je hebt me zo bedrogen, al je woorden zijn geloven over jij Alles is te laat, ik ben ontzettend klaar, ik moet alleen staan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 Make it trip so your lips wouldn't mind There are so many things I could do My love, to convince you my love is divine There are so many words I could tell you There are so many moments of time But I'll save we go to the line down below If I tell you I love you, I'm lying There are so many places to go, my love There are so many places to find There are so many worlds to explore, my love So many stars yet to shine There are so many secrets to tell you There are so many men on the line But I say, before we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I'll make this show to reason to call you up next time. So if you lie, your women see ya. Yeah. Consider me your oh, wife. When you're flying But if I ever utter I love you Honey, I am lying And if I look into your eyes To tell you Honey, I am lying And if I ever whisper words I such soldier words oh, Oui, je t'aime Darling, I am If I tell you, I love you. Met hart en uh, Joe Bonamassa. Geweldig nummer. En uh, ja, zoals uh, beloofd heb ik uh, natuurlijk weer iemand uh, aan de telefoon in de uitzending. En dat is Marco en Monique. Goedemiddag. Oh goede goedenavond al. Ja, goedenavond. Goedenavond. Hé, hey, allereerst doen we het met jullie samen. Ja, in principe heel erg goed. Uh, ja, we hebben het gezellig. En dat is eigenlijk het belangrijkste. En we zijn gezond. Ja. ja. Nou ja, gezond blijven, dat is uh, het vereiste <laughs> Ja, ja, ja. Nou. ja nou? Ja, ik bedoel, jullie zouden nooit nog uh, hier komen spelen. Dus ja, dat, uh, dan, dan, dan moeten jullie sowieso gezond blijven. Ja, dat is in ding Engels zeker. Ah. Ja, want dan, uh, anders wordt er niks meer gespeeld. <laughs> nee. Nou, dan wordt het wel lastig, ja. Ja, ja, ja. Hey, maar... Uh, ja, jullie hebben natuurlijk weer een, een, een mooie single uitgebracht. Mijn accordeon. ja. Eigenlijk een simpele titel. Ja, dat is het ook. toch Het was alleen niet simpel om dit te gaan doen... maar het is een simpele titel, ja, dat klopt. Ja, ja. <laughs> ja gezien de coronacrisis... Ja, ja, was het niet makkelijk om dat... Uh, uh, ja, eigenlijk uh, op, op beeld te krijgen. Hè? Ja, het is ook zo. En weet je wat het is? Het is uh, heel de horeca en ook echt alles waar wij spelen... dat ligt allemaal volledig plat. Ja. Dus uh, ja, het is ook moeilijk nu om... Uh, uh, zal maar zeggen, uh, überhaupt je staande ermee te houden. Maar weet je, we laten ons niet gek maken en wij gaan gewoon recht hoe die gaat. Ja. En uh, als, we, als we een klein beetje geluk hebben, dan, uh, dan wil het nu wel binnen een uur, een paar maanden, dan draait het misschien weer een beetje. Ja, uh, dat ko goed, natuurlijk. Koos Hobbes heb er al een plaatje over gemaakt, hè? Je moet het leven nemen zoals het komt. Ja, ja. ja. zo is dat. En, en, zo is het ook, En het ja. beste ervan maken, gewoon ja. positief leven. Ja, toch? Hè? Ja. ja. Ik Hey, ik, ik ben sowieso blij, want uh, ja, er komt nog steeds nieuwe muziek uit. En uh, ja, Dan, anders heb ik ook niks meer te doen, ja. En als we iedere, iedere week dezelfde platen gaan draaien, ja, schiet het ook niet op. Nee, en wij zijn ook bewust lekker bezig gebleven deze tijd. Ja. Dan, uh, ja, al meerdere producties uit, uitgebracht in de corona, maar nu uh, deze ook. Dus uh, ja, wij zijn er ook heel blij mee. Ja, want wie, uh, wie is er op het idee gekomen om, uh, om deze uit te brengen? Nou, of of het was, zat het al in de planning? Ja, dat de luisteraars en de mensen van radiostations en mensen om ons heen zeiden... ...van waarom gaan jullie er niet eens iets bij zingen? En ah. uh, wij hadden daar zelf ook wel eens aan gedacht, maar durft het niet zo goed? Omdat we een accordeon uh, zijn. zijn. Ja. Maar toen dachten we, weet je wat, we gaan het gewoon proberen... ...als het maar wel een echte accordeonplaat blijft. Ja. En nou uh, had de tekst ook mooi over een accordeon gemaakt... En uh, ja, het is ook niet al te veel zang. Dus uh, ja, wij vinden het zelf heel erg mooi geworden zo. Ja, want uh, weet je, ergens vaag in het verleden. Ja. Heb ja, ik ja. van de kermisklanten heb ik dat ook wel eens gehoord. Oh, dat ze ook wilden zingen? Dat ze, nou ja, dat ze meegezongen hebben. Met oh, een, een... Een, ja, ik, ik weet dat het heel erg lang geleden is. Okay. Ik, ik, denk, ik denk dat het uh, ergens in de jaren 70 uh, toch geweest is. Oké. Okay. Ja, er wordt toch naar gevraagd. En, ja. uh, en, nou, wij dachten, nou, we gaan het gewoon uh, proberen. Ja, nee, ja, tuurlijk. Ik, zou als, <laughs> ja, ik doe het niks anders dan niks anders aanmoedigen. Ik bedoel, ja. Dat is mooi om te horen. Uh, ja, ja. ja, ja. Ik, je, je, hebt, je speelt een instrument. En, en ja. Ja, als je daar ook nog eens uh, bij kan zingen... Want ja, die moet niet ieder nummer dan gelijk gaan invullen natuurlijk. Nee. <laughs> <Zo> <laughs> nee. We moeten wel een accordeon duo blijven. Maar ja. Ja. Zo op deze manier is dat gewoon een leuke... Ja, voor de afwisseling is hartstikke leuk. Ja, de, de, inderdaad. Voor de afwisseling. Ja. ja. En uh, uh, ja, ik denk dat hij ook wel goed loopt. Als ik, uh, als ik zo een beetje... Uh, nou ja, we hebben het geluk dat wij, toen het geluk, we zitten we zaten in dat programma van ik geloof in mij. Ja. En dat heeft ervoor gezorgd dat wij gewoon uh, ja eigenlijk best wel een klein beetje een kruiwagentje hebben gehad. Dus het, uh, het, het is in ieder geval verbeterd ten ja. opzichte van wat het was. Zo ja. moet ik het zeggen. Ja. Ja. Ja. ja, we hebben gewoon nou veel meer interviews en ja. uh, heel veel vriendschapsverzoeken elke dag. En telefoontjes, berichtjes. Dus zo'n tv-programma, dat doet echt wel heel veel. Ja. Dus wel ja. heel erg leuk. Ja. ja. Ja, dat klopt inderdaad. Want ik, ik zag jullie ook ergens voorbij komen uh, ja. dat jullie in een of andere veem uh, uh, of hal uh, nog wat uh, liepen. Met z'n tweeën. Ken je dat? Ja, bij een dansschool. Ja, ja, dat, dat in ieder geval, jullie stonden ergens uh, op de muur. Oh, oh ja, wat dat was ook heel erg leuk. Ja, dat is heel apart, ja. ja de, uh, dat hoort, wij kregen zomaar s'avonds een telefoontje van iemand. Die was in dat pannenkoekenhuis. In waar, waar is het ook al? Haarlem, dacht ik. In Haarlem, ja. Pannenkoekparadijs Haarlem is het. Oh, okay. Daar was ze pa pannenkoekenwezen eten. En toen wij zeiden, jullie staan daar op de muur. En wij dachten, nou dat zou toch niet. Dus wij de volgende dag naar Haarlem toe. En ja, daar staan we echt, echt heel groot op de muur geschilderd. Ja, super... geweldig. Ja, heel ja. apart. Ja, dat is echt wel uh, heel bijzonder. Dus, daar zijn we ook wel, wel heel trots op, want dat hadden we nooit niet verwacht. Nou, ja, de, de, de, daarom zeg ik, iets, iets daagde me nog. Ik denk, uh, jullie liepen ergens in, ja. in een hal. En uh, ja, jullie stonden daar op de, op de muur eigenlijk geschilderd. Dat, ja, dat klopt. Ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja. ja. ja dat, uh, ook weer heel erg leuk. Een mooi gebaar inderdaad. Ja, super. Ja. Hey, maar... Uh, ja? ja Nee zeg maar <laughs> nee, ik, ik wilde vragen uh, hé, Dit nummer is uh, nog niet zo gek lange uit nee. Maar zijn jullie al bezig met uh, Iets organiseren Of, of... Nou ja, gaat, Jullie gaan Vanaf volgende week iets van ons horen Maar daar mogen wij nu nog niks over zeggen ah, okay. nou, Maar dan... dat gaat uh, ja, Vanaf dinsdag uh, Gaat heel Nederland dat horen ah, Oké okay. dus je ja. dus, uh, moet eventjes nog afwachten Volgende ja. week dinsdag dan. Morgenavond oh, ja, uh, moeten ze naar RTL Boulevard kijken. Oh, ja, uh, ja dat mogen we wel zeggen. Ja. Dat, dat, je, uh, ja, dat we misschien al iets meer horen als we morgenavond naar RTL Boulevard gaan kijken. En hè? welke tijd is dat? Oh, nee. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar dat hoorden wij. Ja. Maar uh, dat uh, weet ik niet hoe laat dat ah, Oké, nou dan moeten ze in ieder geval even in de gaten houden, RTL Boulevard. Ja. Daar, ja, zijn al een, een tipje van de sluier opgelicht te worden. Ah, okay. En de rest komt dan uh, dinsdag. Daar schuiven en, uh, jullie dat... dus eventjes aan de, aan de desk. Ja, dat is echt heel erg leuk. Superleuk. Dus uh, ja, en er zit nog wat aan te komen. Maar daar mogen we ook nog niks over zeggen. Dus er zit echt wat aan te komen. <laughs> nee, maar dat, maar dat, dat, dat is de weer voor de naam, neem ik aan. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh, dus ja, jullie gaan uh, veel meer van ons horen. Mm -hmm. Allemaal hele mooie dingen, gelukkig. Ja, nou ja, en ik hoop jullie ook te mogen uh, ontvangen uh, tegen... Ja, eigenlijk uh, ach, weet ik veel uh, volgende maand. Uh, ja, wanneer jullie tijd hebben, natuurlijk. Nou, dus nou dat kan ja. ook via Dennis. Ja, ja. bij Dennis regelen, dat ja. wordt toch gewoon van die zin ja. natuurlijk. Ja, ja. nee, Dennis. dat... Uh, als, je, als je dat aan Dennis doorgeeft, dat uh, na de, uh, toch weer... Uh, Eigenlijk ja. een beetje einde coronatijd. Dat we een klein beetje weer van start gaan. Ja. En dat, uh, dat jullie bij deze dus alsnog uitgenodigd zijn. Uh, ja. En uh, ja, ook uh, een live nummertje uh, mag spelen. Oh ja. Dat uh, dat, dat, dat, dat. Uh, <laughs> dat. Nou, dat is wel heel gezellig. Ja, een leuke fiesta ja. of zo. Weet je wel. Dat is, uh, ja, blijf, blijf ik een gezellig nummer vinden. Ja, lekker zomer ook wel een ja. beetje. Ja. En uh, ben, ja, die is lekker gezellig, ja, dat vind ik. Ja, ook. ja ik, ik, ik vind dat. Uh, ja, daar word je vrolijk van. Ja, dat, dat is die ook, ja. Ja, ja superleuk. Ja, nou, en als de, ja, nou, als de mensen uh, uh, ja, dat is trouwens ook nog leuk. Dat is ook aan naar aanleiding van het programma gekomen. Ja. Kunnen mensen uh, bij, hoe heet dat ook weer Mark? Persoonlijke boodschap. Oh, ja, Persoonlijke kunnen mensen een persoonlijke boodschap dus in laten spreken... hoe ze het zelf maar willen... of met een beetje accordeonmuziek erbij... of wat er wens maar is... voor ja. elke gelegenheid door de creatie je accordions. Dat, dat, Wij wisten niet dat die website bestond... maar daar zijn wij ook voor benaderd. En dat is dus nu ook mogelijk. En, en waar, waar kunnen we die website vinden? Um, dat is persoonlijkeboodschap.vip. Oh, Oké. Okay. Oh ja, pers persoonlijke videoboodschap. Ja, is... het is allemaal nog een persoonlijke videoboodschap. Tip. Vip. Ja. Ja, punt, en vip, ja. En als de mensen dan iets persoonlijks aangevraagd willen hebben voor nou, een verjaardag, of, of wat voor gelegenheid ook, dan kunnen ze helemaal invullen wat ze er gezegd willen hebben of eventuele muziekje erbij van ons en dan gaan wij dat doen. Jullie zijn lekker bezig. Ja. Ja. Er gebeuren nu allerlei bijzondere dingen, maar wel ja. erg leuk. Nou, leuk. Fijn om te horen. Ja. Ja, ja nee, ik bedoel, ja, ik zeg het. Uh, het is alleen maar fijn, als, uh, fijn te horen als, uh, ja, als het goed gaat. Ja. Nee, ja, ja ik bedoel, nou, uh, uh, nou moeten de optredens en zo weer komen, want dat ligt natuurlijk allemaal plat. Ja. Uh, ja, we hopen natuurlijk dat... Uh, ja, mensen kunnen natuurlijk nu ons wel al boeken, ook al is het voor verderop in het jaar. Maar we hopen natuurlijk dat, dat wel weer een beetje loskomt, want nu is het helemaal niks. En ja, dat vinden we natuurlijk helemaal niet leuk dat op elk artiest nu. Dat is echt een heel vervelend ding dit. Ja, inderdaad. En weet je wat het ergste is? We kunnen er niks aan doen. Nee, zo is dat. Maar dat komt vast allemaal weer goed. Daar ga ik helemaal van uit. Ja, zo is het ook. Komt er wel. Ja, dat komt vast allemaal goed. Ja, dat inenten gaat ook allemaal door. Dus dat gaat allemaal goed komen. Dat vind ik ook. Hey, ik bedoel, en, uh, we ja? moeten erin blijven geloven, toch? Ja, dat is zo is dat. We hebben ja. al geloven in ons. Ja, <laughs> ja, uh, ja. ik bedoel, uh, hey, wat moet je anders? Ja. En um, Trouwens, als mensen nog leuke foto's of iets van ons willen zien... kunnen ze altijd op onze website kijken. Die hebben we ook helemaal aangepakt. Aha. Dus het, ja, de crazyaccordions.nl. Ja. En er staan uh, nou, van allerlei dingetjes op. En hele mooie foto's ook. Ja, en uh, Facebook houden we ook zo goed mogelijk bij. Ja. Nou, dus, uh, ja, dat is ook nog een dagtaak. Ja, nou eigenlijk soms wel, ja. Maar ja. als er nog <laughs> veel gebeurt, ja. is het wel handig. Dan, uh, ja. Ja, dan kunnen we dat iedereen laten weten. Nou ja, oké. Okay. Dus uh, jullie zijn gewoon via Facebook te bereiken. En, uh, ja. Uh, ook eigen zaad natuurlijk. En ja. eventueel nog bij de. Degene die jullie muziek uitbrengt? Ja, ja. ja dat is uh, www.roodhitblauw.nl ja. oftewel info.roodhitblauw werkt altijd. Ja, ja. Daar, ja, en ook voor boekingen kunnen ze daar ook terecht. Want ja, mocht, uh, ja. ja mochten ze jullie alvast uh, willen boeken uh, voor augustus, uh, september? Uh, uh, ja, ja. Hey, kan het allemaal? Welkom, We vinden alles leuk, dus we gaan overal op af. Zo is het. Ja. Ja, hey. en Marco is ook DJ erbij, dus uh, het, het kan in allerlei combinaties, ook met de DJ, dus alles is mogelijk. Als we Ronald bellen, dan uh, gaat het helemaal goed komen. Ja, o, ongetwijfeld, maar uh, ja, jullie moeten het doen uiteindelijk. Ja, ja. Dus, dus, dus, ja. dus jullie moeten zorgen dat het goed komt. Ja, daar <laughs> ja. gaan we ja. helemaal voor, echt. ja. Ah, oké. Okay. Ja, hey, ja. ja ik, ik, ik, ik, ik ga jullie nu maar draaien. Ah, super. Fijn. Ja. En uh, ja, zeg ik, ik uh, uh, spelen jullie door naar, de, naar de Dennis of moet ik dat zelf doen? Uh, ja, wat jullie willen? Uh, via, oh, als je wat wil vragen, dan moet het altijd via Dennis, ja, hè? Ja, dat ook, doen we. Ja, dat ja. moet altijd via Dennis, ja. ja. Dus als je dat wil doen... Wij uh, willen van alles, maar Dennis ja. moet er wel Nee, nee, ja, maar ik bedoel, geven jullie het door of moet ik dat doen? Ja, dan moet jij het doen. Als, uh, ja, als je, als je dan... dan ga ik dat doen. Ik... Ja. <laughs> dan ga ik Dennis benaderen. Ja, vooral doe. Ja, doe maar. En dan komt het echt goed. Dat dan doen we hoor. Nee, is prima. Hey, ja, ik zou zeggen... kondig jullie nieuwe nummer aan. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we elkaar nog uh, horen en spreken. Nou, dat ja. komt echt uh, helemaal goed. En... Ja, wel super bedankt dat we in jouw programma mochten zijn. Ja, heel fijn. Nou, ja. Ja. Altijd graag gedaan, dat weten jullie. Altijd welkom. Nou, zo is het. En... Uh, we maken er gewoon een feestje van. Goed, ja, dat is we zo wel zo, ja. zo is dat. So, so is dat. Nou, alle lieve luisteraars, hier is de nieuwe plaat van de Crazy jongens met mijn accordeon. Ja. Dankjewel. Daar is-ie. Hé, hey, dankjewel. Een goed weekend. Ja, ja, ja. Jij Het nou, hè. Goed. De de is net of voor melancholie. De klank van het leven Soms dan danst hij op akkoorden En dan raakt hij het meest Zo maakt hij is een plaatje. Weet je nog dat wonderlijk begin die zomerdag? Die dag dat ik je nog niet kende maar wel zag. En hoe jij keek naar mij. Ik wist het was waarop ik had gewacht. Ik dacht, nu kom je naar me toe, je spreekt me aan. Ik keek zo lief je woorden waar het zag. Ah, het en de maan kwam aan de hemel staan. En toen, die zoen, dat was dus de allermooiste kus van ooit. Die vergeet ik van mijn leven. dan deze ja, zuidenbuur daarna winner en ja, het zou het zo weer overdoen, nou ik ook ja, maar het houdt echt op om 7 uur, dus we gaan gauw naar de, de drie op een rij van Fred Heij de drie op een rij van Fred Heij ze zeggen veel plezier en tot zo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 Fred hij hey. Ja, daar zijn we dan. Ja, ging eventjes wat mis. Ach, maar we zijn er. Ja, we zijn er. Ontspannen. We zijn er, Bert. Ja. Ik, telefoons blijven rare dingen. Ja, jongen, ja, we kunnen maar, want, terug naar de tamtam gaat als die meer... <laughs> nou ja, tegenwoordig proberen ze het ook nog met rooksignalen, maar... Ja. Nou, ik, ik, ja ik kan ja. er geen wijze uit. Het is slimmer om dan weer terug te gaan, uiteindelijk. We hey. terug naar... <laughs> hey, hoe, heb, eh, hoe heb jij de, de week beleefd Bert en uh, Beb? Heel, heel, heel rustig. Ja. Ik zaadje in de al, Fred. Ik moet je zeggen, ik, uh, ik heb een baatje erbij neergelegd. Ik, uh, ik luister niet meer naar het nieuws. Ik ben er zo misselijk van. Ik ben ermee gestopt gewoon. Ik denk van, ja, weet je, ik kan er niks aan veranderen. Het enige wat ik kan doen is gewoon uh, ja, gelukkig, vrolijk en gezond blijven. En uh, op mijn vierkante meter mijn best doen. En, uh, nou, dat zouden we dan doen. En is ja. uh, het nieuws en, en wat, wat er allemaal gehouden wordt, wordt vanuit de politiek. Ik heb, er, ik heb er zo schoon genoeg van, jongen. Ik ja. heb er zo misselijk van. Nou, ja, dat begrijp ik. Ja. Dat mag mij op de hoogte brengen wat de veranderingen zijn, want ik weet het niet. Nou ja, ik weet niet of je ze, of je ze gehoord hebt, de, de drie bedrijven van Fred Heij. Nee, helemaal niks. nee de eerste, de eerste die we draaiden, dat was, was uh, Cher, met I found someone. Ja. Ken je die nog? Ja, die ken ik, ja. Dat is een heel oud, Zeker weten, ja. En, en de Four Tops, Don't Walk Away. Ja, ja oh ja, ja. Kken dat was het tweede, en uh, ja, als laatste die kennen je denk ik wel. Status quo, The Wanderer. Oh, ja. ja, ja, ja, zeker weten, ja, ja. Ja, toch, alle drie, uh, alle drie bekende. Tenminste, uit, uit, uit, ja, uit onze discotijd eigenlijk een beetje. de oude <laughs> Ja, dat wilde ik juist net niet zeggen. <laughs> ik denk, anders krijg ik uiteindelijk weer commentaar van Beppe. Ja, <laughs> Ik kan van maar Beppe niet. maar jij weet het niet. Misschien hoort ze het wel. Ja, dat is waar. Misschien is het niet. Je weet het niet. Ik moet op mijn woorden Ja, ja, ja. Ja, want als ze daar naar thuis komen en uh, ja. Ja, wat heb jij dan nou gezegd? Ja, Kijk, ja. hey, maar uh, ja, we hebben natuurlijk. Uh, ja, sowieso een, een dimensionair minister die uh, eigenlijk een beetje vergeetachtig is. Oh ja? Ja. <laughs> ja, ja, dat, geen idee, maar. Nou, nou toch voor hem. Ja, ja, je hebt het wel eens. Soms, soms vergeet je dingen. Ja, misschien zit hij te veel in de drank. <laughs> Wie zou het zeggen? Die flessen, die flessen wijn. En, uh, ja, ik, ik, heb, ik heb in ieder geval begrepen dat het een wijndrinker is. Dus... O, ik dacht dat hij dementeerde jongen. Dat dacht ik. Ja, nou, dat, is een, dat zal waarschijnlijk van de drank komen. <laughs> Nou, ik heb met hem te doen, hoor. Arme jongen. Ja, het is... Uh, ja. Weet je... Het is te, uh, ik, begrijp, ik begrijp er helemaal niks meer van, uh, Bert. Laat ik het zo ja. zeggen. Nou, Bert, Hier zit er nog geen Fred. Ja. Ik uh, uh, maar ook niks van, Ik heb uh, dat jij het vertellen. Uh, je uh, vertelt. Alles, alles, uh, alles is uh, op slot geweest. en In één keer kan alles weer open. Ach, en dan Bert. denk ik van, ja. En dan staat commentaar. Fred, het zijn lichters. Ja, ja. want uh, ze zeggen eerst van... Uh, hey, ze geven eerst adviezen van: joh, dat kan je beter niet doen, en hij houdt zich daaraan. En nu gaat hij tegen de adviezen in. Dus ik vat hem niet meer. Nee, nou wij ook niet doen. <laughs> wij zijn al langzaam de draad kwijt. We zijn het café zijn kwijt, zoals je weet. Ja. En we zijn op de fles. Ja. Letterlijk en verruurlijk. Ja. En, uh, en, en, en nou komt die, komen we zo bij ons, dat heb ik daar wel gehoord. Na Koninginnedag bogen de terrassen open. Ja, ja. ja ook, ook zoiets. Ja. Na Koningsdag, ja. Weet je, ik snap niet dat, er, dat de hele burgerbevolking nu met z'n allen opstaat... en met z'n allen lekker op het terras gaat zitten. Het is toch niet te geloven, jongen, dit. Ja, ja. Dat is uh, allemaal nog pikken, hè? Nou ja, ja, eigenlijk een beetje niet meer, dat heb ik begrepen. Want uh, als je, ik weet niet of je het nieuws hebt gevolgd... dat in uh, Breda zou er een, een feestfestijn uh, plaatsvinden vanwege Koningsdag. Ja. En uh, ja, dat gaat niet door... ...waaruit uh, uh, uh, ja, eigenlijk uh, mensen zijn gaan protesteren daarom. Ja, oh, dat weet ik niet. En, en uh, ja, het is uh, uit de klauwen gelopen, laten we het zo zeggen. Met voor- en tegenstanders. oh ja? Een... Ja. ja, dat is uh, volledig uit de klauwen gelopen. Dus ja. voor zover heb ik het meegekregen. Dat, uh, dat, dat ze dus uh, uit elkaar geslagen moesten worden. Oh, oh, oh. Dus... Ja, wat we allemaal hebben afgespeeld, ik weet het niet precies... ...maar dat is ja. in ieder geval het laatste nieuws wat ik heb meegekregen. Ja, maar weet je, ik begrijp het ook wel, Fred. Weet je, de mensen die gewoon geloven allemaal in die prik... ...ja, die, die, die, die zitten er natuurlijk ook allemaal in. Die zijn, die worden, zijn het ook helemaal zat. Ja. Die hebben ook zoiets van ja, als ze mij rond zien lopen in een de, in de supermarkt zonder kappie... ...dan moet ik gewoon uitkijken. Want uh, ja, dan word ik aange, aangevallen. Het ja. werk van de week, ik sta met ja. de kassa op een gepaste afstand... En ik zie die man al smerig naar me kijken. Ik dacht, ik kijk niet naar hem. Ik blijf wel netjes. Yeah. Dus zegt hij opeens: uh, Geen kappie. Ik zeg: Nee, geen kappie. Ik heb je goed gezien, Faris? Ik zeg: geen kappie. Ik zeg: Nee, ik draag het niet. Oh, oh. Zag je, je zag hem zelf van nou: hij, hij wil me wat aandoen. Ik, dacht, ik kijk hem zo recht in zijn ogen aan. Ik, uh, ik dacht, ik, uh, ik zeg niks meer. Weet je, laat hem maar gewoon laten de handel. Maar je wordt er niet blij van hoor. Nee. Jongens, jongens. Nee, maar goed, uh, ja. Je ziet de tweedeling, hè. Dat is het. Je, je, je had kunnen zeggen, joh, ik heb de prikkel gehad, man. Ja, maar weet je, <laughs> ik, ga, ik, nog, ik, ga niet, ik ga niet liegen. Ik, ben zelf, van de week best, ik, ga, ik ga een winkel binnen. O, Dine, die winkel dat is zo'n uh, reformwinkel. Ja. Ik dacht, ik ga even gezond uh, groente halen, weet je. En daar uh, was er alles geweest. En die mensen die waren in eerste instantie wel vriendelijk. Maar ik, ik draag geen kappie. Doe het gewoon niet. Ik vind het smerig en ik word er niet goed van. Dus uh, ik sta het, maar kom, kom er met komkommer in het mandje te doen. Komt er zo'n meisje aan. Zo'n dicht. En die begint opeens tegen mij. Waar is uw kappie? Ik zeg, het, nou weer hetzelfde verhaal. Ja, u moet uw kappie op. Ik zeg, nou ik doe het niet. Nou, nee. uh, het is verplicht. Ik zeg, nou ja, uh, ik, ik doe het niet. Ja. Het begon zijn heel verhaal. Ik zeg, nou weet je, laat maar komkommer terug. Ik ga hem op weg. Dat ja. is ik nou, ook liever ook zo. Nou jongen, ik was buiten, alle energie li liep uit mijn benen weg. Niet te geloven, weet je. Ja, Dan ja. voel je echt zo van, mijn god, maar god, Want, waar zijn we beland, dat het een jaar geleden gezegd ja, dat Je had het je toch gek verklaard? Moet ja. je kijken, dit is nou normaal geworden opeens. Nou ja, nee. weet, je, weet je wat ik bespeur uh, Bert? Een, ja. een soort van uh, discriminatie. Ja, dat is zeker zo. Zeker zo. Ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat krijg je dadelijk ook onder de mensen die wel geprikt zijn en niet geprikt zijn. Ja, ja. ja die, die zeggen: van ja, God, eh, blijf uit de buurt, want jij bent niet geprikt en ik wel. En, ja. ja. Weet je, dat, dat ga je allemaal ja. krijgen. Dan denk je van ja, hè, we gaan uh, Zwarte Piet gaan we uitbannen ja. en dan gaan we iets nieuws gaan we organiseren. Ja, het. Je hebt helemaal gelijk. Ja. En weet je, wat het, weet je wat je ook nooit hoort? Het was al met die mazelige gedoe ook, dat ze het fratsen. Ja. Als die mensen allemaal een geloven in die, in, in, in die prik, in die vaccinatie. Nou, dan ben je toch veilig. Dan hoef je dan niet bang te zijn dat er iemand zo die niet geprikt is dat je gaat besmetten. Want je bent toch vrij. Ja, kijk, ik, zeg, ik, ik weet wel. Uh, ondanks dat je geprikt bent, kan je het virus meedragen. En iemand anders daarmee besmetten. Dat, ja, dat, dat, dat, dat uh, leeft er een energie op, helemaal niks. Nou, laat je vooral. Nou ja, ja, kijk, als je ingeënt bent, ja, je wordt er niet uh, zieker van als, als dat zou moeten, zeg maar. Van het virus, dus... Je, ja. iedereen gaat niet over, nou, het is er niks hand. ik voel me een beetje minder, weet je, maar goed, het ja. gaat goed. Ja, ja, ja jongens en meisjes. Maar ja. nou, eh, nou je tweede prik, en dan je derde prik, en zo gaan we lekker door. En... Uh, uh, nou, je immuniteitssysteem. Wat dan gaat het eigenlijk om? Want je bent er misschien immuun voor COVID nummer 19. Maar voor 20, 21, 22, dat niet. En de rest van de virus ook niet. En sterker nog, je hele immuniteitssysteem... die trekt het niet meer. En dat ga je pas later merken. En ik prees het erg. Wat ik me eigen dan afvraag... Dat is... Ze praten over de, de, de bloedplaatjes. Ja. Ja, en die verminderen. En dan denk ik ja. van ja, maar als jij dus ieder jaar een nieuwe vaccinatie gaat halen... die de bloedplaatjes laat schommelen... Ja. Dan is dat heel erg negatief. Ja, ik dacht het wel. He, want ja, dan, dan ga je dus vragen dat mensen dus ziek gaan worden. Ja, nou precies. Helemaal precies dat. Dat is, ja, dat is, te praten, man. Nee, maar dat is, dat is mijn insteek. Ja, nou, maar dat heb je maar gehaken, man. Dat, dat gaat het nou net om. Dat is het hele probleem. Want ja? je, ik bedoel, moet je luisteren. Eh, ik sprak ook van de week iemand. Die had ook weer zo'n prik, eh, zo'n griepprik gehad, weet je. Ja. En, en die is nu gewoon, hij uh, heeft uit, uit, uit, uit, uit corona. Ja. Waarom heb je dan die prik genomen? Je was toch uh, griepvrij en zo. Ja. En, die, en die is, helemaal, die, die is nu opeens ziek, die heeft corona, of wat er ook, nou, een ja. dat heeft helemaal niks, Ze is gewoon een beetje verkouden. Ja, daar had je niks in de hand. Want ja. jongen, denk daar toch eens even na. Wat ja. Denk ik, maar. Ja, de, nou. kijk, ik, ik zeg niet dat het, uh, dat het virus uh, niks doet, want uh, ik ken wel mensen die inderdaad uh, ja, ja. heel slecht bij hebben gelegen. Ja. Zeker zo. Maar ja, weet je, ik, ik, ik denk er altijd het mijne van. Zeker weten, weten, ik denk, ik was twee jaar geleden, tenminste, in, in, in, in december 2019 was ik hartstikke ziek. Ik heb twee maanden gekost bij mij. Ik denk als ik het nu had, ga ik de corona. Het ja, ja. dus is gezegd. Precies hetzelfde. Ja. Ja. ja, weet je, er wordt zoveel, zoveel geluld. En je weet het op een gegeven moment niet. Nee. Is het hele, ja, daarin is Daar dit, taalde zich dat. Dit is al heel, dat we al aan het begin van, van het hele corona gedoe. Dat heb en ik. Eh, Heer, met, ...met die filmpjes uh, bezig waren. Ja. We hebben ook zijn uitzending gehad over... Uh, dat, ...dat we niet weten. Heer, de een zegt dit en de ander zegt dat. En dan heb je weer dat gedoe met uh, uh, nieuws En weet je, waar het eigenlijk op neerkomt, Fred? ...en dat is denk ik ook wel weer het gezonde het hele verhaal... ...dat je gewoon, ondanks het feit wat de, de een of de ander zegt... ...maar dat je gewoon, hoe dan ook, rechtop in de wind... ...gewoon je eigen... Uh, ...gevoel en je eigen verstand hebt te gebruiken. Ja, dat ja. is waar, je, waar we allemaal worden uitgenodigd. En dan kun je wel uh, je aansluiten bij de ploeg die wel geprikt zijn of niet geprikt. Maar je moet gewoon bij je eigen ding blijven staan. En daar uh, ja, gewoon in liefde, zal ik maar zeggen. Ja. Je, je verbinden met de mensen en ook een beetje begrip. De, vooral dat, respect en begrip. Ja, ja. Ook voor mensen die gewoon een prikje wel nemen. Ja. Doe het er maar. Ja, het is, uh, ik geloof er niet in. Maar ja, laat mij mijn, mijn ding doen. Ja. En doe ja. jouw ding klaar. Ja, inderdaad. Hey, we gaan naar het nieuws toe voor 7 uur, dus we gaan het nog eventjes draaien. Hartstikke leuk, Fred. Hey, je weet het niet, hè? Uh, nou, je weet het niet. <laughs> hey, groetjes aan Bep. Heb het goed en blijf gezond. En dan zeggen we weer. Aai u. Parablue. Zo is het. Hey, Bert. Hey, tot <laughs> volgende week. Tot volgende week, man. Hoi, hoi. Hoi. Daar was ze meisje loos. Ze hokte met een licht matroos. Hij was nooit hier, maar altijd daar. Dat vond ze toch wat na. En op een dag ze had wat jeuk. Dacht zij, ik ga de vuur. Maar was de buurman eenmaal binnenboord stond daar ineens. Ah, matroosje voor de deur. Foutje. Ja, je weet het niet. Je, je weet, weet het niet, het kan ook allemaal nog net een tikkie anders zijn. En je, je weet, weet het niet, je weet het weet niet, het is maar net hoe jij jezelf ziet, de buurman, een beroepslebiel, las ooit een naar bericht. Een overlijdingsadvertentie met initialen van zijn nicht. Tot dat die weken later nog steeds geslagen uit het lood. Zijn giet tegen het lijf en zei: Zeg met, jij was toch dood? Och, ja, je zegt het niet, je, oh, je denkt erop. Oh. <laughs> ja, je weet het niet, je weet het niet. Het kan ook allemaal nog net een tikkie anders, zijn. Nee, ja, je weet het niet, je weet het niet. Het is maar net hoe jij het zelf ziet. Opa Piet dacht heel spontaan, laat mij die feestlicht Zo, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. We zitten weer op, uh, aan het einde van uh, deze uitzending, ik zou zeggen. Tot dan, tot volgende week. Groetjes, bye bye en een goed weekend. Zo, en maar knus naar jullie warme nestjes. En, denk erom, het dicht. En slavertjes.